Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Tientallen doden bij aanslag in Moskou. GroenLinks twijfelt nog steeds over nieuwe Afghanistan-missie. Een huiszoeking bij werknemers Chemiepak. Op de internationale luchthaven Domodjedovo bij Moskou... zijn bij een aanslag zeker 35 mensen omgekomen. Er zijn meer dan 100 mensen gewond. De aanslag werd gepleegd in de hal waar reizigers hun bagage ophalen... Op het moment van de explosie, rond half drie vanmiddag, waren er duizenden mensen in de bagagehal. Er zijn berichten dat een zelfmoordenaar zich opblies, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De veiligheidsdiensten zouden jacht maken op drie mensen die iets met de aanslag te maken hebben. President Medvedev sprak van een terreuraanslag. De daders zullen worden opgespoord en bestraft, zei hij. Er zijn tientallen ambulances naar de luchthaven gestuurd... om de gewonden naar ziekenhuizen te brengen. De beveiliging op alle luchthavens van Rusland... en andere grote verkeersknooppunten is verscherpt. Op Domodjerovo mogen voorlopig geen vliegtuigen landen. Er maken jaarlijks ruim 22 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven... onder wie veel toeristen en zakelijke reizigers. Domodjerovo geldt als modern, maar er zijn ook twijfels over de veiligheid. In 2004 slaagden twee zelfmoordenaars erin vliegtickets te kopen... via personeel van de luchthaven... Het tweetal blies zichzelf in de lucht op... waardoor alle 90 passagiers om het leven kwamen. De aanslag op de luchthaven is een van de bloedigste... van de laatste jaren in Rusland. In maart vorig jaar kwamen 40 mensen om het leven... in de metro van Moskou toen twee vrouwen uit Dagestan zichzelf opbliezen. En twee jaar geleden vielen er 26 doden... bij een bom-explosie in de Hoge Snelheidstrein... van Moskou naar Sint-Petersburg. De zorgen bij GroenLinks over een politietrainingsmissie in Kunduz... zijn eerder toegenomen dan afgenomen... Dat zegt fractieleider SAP van GroenLinks. Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting met deskundigen over de missie. SAP zegt dat haar zorgen zijn gebaseerd op vertrouwelijke stukken van de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. De buitenlandwoordvoerders van de fracties hebben die ingezien. SAP zei vanmiddag ook dat het weinig nut heeft om Afghaanse politiemensen op te leiden als die daarna worden ingezet bij gevechten van het leger. Voor het kabinet is steun van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie cruciaal, omdat er anders geen meerderheid is voor de politiemissie. In Brabant en Zuid-Holland is in verband met de grote brand in Moerdijk op zes plaatsen huiszoeking gedaan. Er zijn vijf woningen en een bedrijfsplan doorzocht. De woningen zijn van werknemers van het bedrijf Chemiepak. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf. Mogelijk heeft Chemiepak in strijd gehandeld met de vergunning. De huiszoekingen waren in Breda, Lage Zwaluw, Roosendaal en Oud-Beierland. In Oud-Gastel werd een bedrijf doorzocht. Er zijn computerbestanden en andere gegevens in beslag genomen. De staat begint op zijn vroegst over drie jaar met de verkoop van ABN AMRO. Volgens minister De Jager van Financiën kunnen dan een paar onderdelen... van de genationaliseerde bank naar de beurs gaan. En dat betekent dat beleggers weer een aandeel ABN AMRO kunnen kopen. Tijdens de financiële crisis in 2008 nam de staat ABN AMRO... Fortis en ASR over voor meer dan 25 miljard euro. Het is de bedoeling om het overheidsbelang in ABN AMRO met winst te verkopen. De Nederlandse tour operators, Thomas Cook, OWAT en Tui hebben tot en met 12 februari alle reizen naar Tunesië geannuleerd. Dat is gebeurd omdat het nog steeds onrustig is in het land. De stichting Kalamiteitenfonds Reizen heeft het Noord-Afrikaanse land als calamiteit aangemerkt. En dat betekent dat reisorganisaties die zijn aangesloten bij de ANVR voorlopig niet naar Tunesië reizen. Voor wie toch gaat geldt een dekkingsbeperking voor de reis- en annuleringsverzekering. De drie tour operators haalden twee weken geleden al toeristen terug uit Tunesië... toen de situatie daar escaleerde. Klanten krijgen de mogelijkheid hun reis kosteloos te annuleren. Een man van 25 uit Wassenaar is veroordeeld tot acht weken cel... voor zijn aandeel in rellen na de studentendemonstratie van vrijdag. Hij gaf tegenover de rechter toe dat hij stenen naar de ME heeft gegooid. Zijn zaak kwam als eerste van vijf supersnelrechtszaken in Den Haag aan bod omdat de man het Wassenaar al eerder is veroordeeld tot werkstraffen... voor openlijk geweld, vond de rechter een taakstraf niet meer op zijn plaats. De vier andere zaken gaan ook over geweld tegen de ME... na afloop van de studentendemonstratie, die zelf rustig verliep. De brancheorganisatie voor het primair onderwijs... is enthousiast over het plan van minister Van Bijsterveld voor het peuteronderwijs. Ze wil deze zomer een landelijke proef beginnen... waarbij peuters met een leerachterstand zich kunnen ontwikkelen op een basisschool. Ze wil dat peuters vanaf 2,5 jaar taalles krijgen... voordat ze echt naar de basisschool gaan. De PO-raad noemt extra investeringen voor kinderen... die nog niet naar de basisschool gaan erg belangrijk. Hoe eerder taalachterstand wordt geconstateerd... hoe beter die kan worden weggewerkt, zegt de raad. Het weer in de loop van de avond en de nacht opnieuw regen. Ook morgenochtend nog regen, smiddags af en toe zon. Het wordt 6 graden. Woensdag draait de wind naar het Noordoosten. Het wordt zonniger en kouder. ANWB, verkeersinformatie. Het is iets minder druk dan anders op maandagmiddag. Bij elkaar staat er ruim 70 kilometer file. Er is alleen wel behoorlijk wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Sloten een file van 5 kilometer. Er is eraan een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en verkeer richting Amsterdam kan daarom maar beter omrijden. Kunt u het beste doen via knooppunt Bad Hoeverdorp en dan rijdt u over de A9 en de A2. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort... een lange file tussen Hoogvliet en Spijkenisse. Daar staat ook 5 kilometer. En behoorlijk wat vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voorknopend Hattem-Broek 5 kilometer. Heeft ook te maken met een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed. Bij NCOE. De opleider met duizend docenten en trainers die gemiddeld een 8 scoren. En COI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie en de gratis brochure, ncoi.nl. In Balance Coaching, het bedrijf van Amanda van Stam... begeleidt mensen met stressklachten. Ze is nog geen klant bij T-Mobile. Ik weet dat ze negatief in het nieuws waren, maar de rest ook. Dus daar trek ik me weinig van aan. Sterker nog, ik sta wel open voor een nieuwe aanbieder. Bij mijn huidige belde ik laatst blijkbaar meer dan normaal... Merk je dus pas achteraf bij de rekening? Beetje laat. Bij een flexzakelijk abonnement van T-Mobile betaalt u nooit onverwacht meer. Als u door uw bundel te goed heen raakt, krijgt u automatisch een gratis waarschuwings -sms. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk voor meer argumenten op t mobilenl zakelijk. Opgeruimd bij Expert. We maken plaats voor het nieuwe assortiment. Kom nu de allerlaatste producten meenemen en profiteer van superscherpe opruimprijzen. Wees er snel bij, want op is nu ook echt op. Van Experts kun je meer verwachten, ook tijdens de opruimfinale. Bij een tweejarig flex zakelijk 25-abonnement krijgt u een gratis Nokia C6 en een jaar lang gratis internet. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk op timobile.nl/zakelijk. Het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. 7 over 6, goedavond met tot half 7 nieuwe feiten en meer achtergronden over de aanslag op de luchthaven van Moskou. Ja, ambulances reden af en aan vanmiddag om de gewonden te vervoeren. Het Engelstalige kanaal Russia Today liet de eerste amateurbeelden van de plek van de aanslag zien. Ja, de de bagagehal is gevuld met rook. Overal liggen doden en gewonden. Een ooggetuige vertelt dat veel mensen dicht opeengepakt zaten in de bagagehal. There was de bagageclaim De staf van het vliegveld probeerde de nooduitgangen te openen. Maar dat lukte niet. Uiteindelijk braken ze de wanden kapot, zodat mensen eruit konden. Een verslaggever van de Engelstalige zender beschrijft de bagagehal van Domodedovo. Voor het grootste vliegveld van Rusland is die wel erg compact, ongeveer zo groot als een kwart voetbalveld. Ik moet je vertellen dat voor zo'n groot aeroeport... en Domedita is de grootste aeroeport in Rusland. de uh, bagageclaim area is vrij uh, compact. Ik zou zeggen dat het de zin is een kwart van een voetbalveld. En het heeft drie of vier kursels. En het is vaak... Rond deze tijd zijn er veel mensen in de hal. Ze zijn moe op zoek naar een koffer... en ze letten niet op wat er om hen heen gebeurt. Daardoor kunnen mensen die kwaad willen rustig hun gang gaan. Is slackened and people may not pay too much attention to what is President Medvedev reageert snel. We moeten er alles aan doen om alle slachtoffers medische hulp te geven. Er is een groot aantal ambulances gestuurd naar het vliegveld. Aan de familie van de slachtoffers bied ik mijn diepe medeleven aan. Katrien Straatman ma maakte dit verslag. Ruslandkenner Marcel De Haas, goedenavond. Dat is uh, Maxime Verhagen, mm. maar die gaan we straks denk ik, horen. We gaan praten, als het goed is, met uh, Marcel De Haas. Goedenavond. Goedenavond, u bent Ruslandkenner, onderzoeker bij het Nederland-Ruslandcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. We horen zojuist de samenvatting van de gebeurtenissen in Moskou. Als je kijkt naar de recente geschiedenis van Moskou en terreur, dan komt, komt dan zo'n aanslag mm, toch denk ik niet als een verrassing. Nee, dat komt, ja, het is natuurlijk moeilijk om er wat van te zeggen. Je, je kan zeggen, er is een tendens, eigenlijk sinds vorig jaar weer. Vorig jaar maart hadden we natuurlijk die bomaanslagen in de metro in Moskou. Uh, daarvoor is er een hele lange tijd uh, in of rondom Moskou geen aanslagen geweest. Zeg maar. Sinds 2004 was er natuurlijk die school in uh, Beslan. Uh, dus in die zin kan je zeggen, van, nu is wederom uh, de terreur terug in en rond Moskou. Ja, en wie zit er dan achter die tendens, als je daarvan mag spreken? Ja, uh, we nemen dan aan natuurlijk dat het van de Noord-Caucasus komt. Dat weten we nog niet, hè. dat hmm. heeft uh, nog niemand uh, erkend. Maar uh, die verdenking zie je natuurlijk vrij snel uh, opduiken. Hè. En dan praten we natuurlijk over uh, het islamitisch-extremistisch uh, terrorisme... uit uh, Tsjetjenië, Dagestan uh, en die omgeving. Ja, met welke bedoeling? Uh, met de bedoeling uh, om uh, het Russische regime in het hart te treffen... En gebeurt dat ook? Nou, eigenlijk wel. Hè. Nogmaals, we nemen dit aan. Hè. We weten dit uh, nog niet. Uh, maar ik zou ook niet zo gauw een andere... Uh... Kijk, je hebt in Rusland geen zeg maar, andere soortige politieke uh, activisten... die bommaanslagen doen. Hè. Het is dus eigenlijk altijd uit de hoek van Noord-Caucasus... En ja, hier zit natuurlijk een ideologie achter... Van, uh, dat, je, dat je het uh, regime in Moskou wil treffen. En waar doe je dat dan? Nou, natuurlijk waar plekken zijn met veel mensen. Zoals zo'n metro en zoals in dit geval die luchthaven. Ja, maar gesteld inderdaad dat het uit die hoek komt... Uh, treft het dan ook de regering, de politiek echt? Want bedoel, al die mensen die zijn gekozen, die zitten er nog steeds. En ze worden vaak ook herkozen. Dus de vraag is dan hoe, hoe erg het ook is. Wordt de politiek getroffen hierdoor? Um, het, het heeft natuurlijk te maken met ideologie. Hè? En, en dan gaat het jou gewoon erom dat je de Russen treft. Want uh, zoals Russen vaak toch wel een hekel hebben aan Caucasiërs, is het andersom ook. Hè? Uh, in de 19e eeuw is Tsjetsjenië en omgeving bezet door het Tsaristisch Rusland. Dus ze zien natuurlijk de Russen als uh, bezetter in die regio. En dat maakt het niet uit of je nou uh, de regering treft. Nee, die blijven toch wel zitten. Maar. Uh, je wil gewoon dan anderen treffen, zoals de bevolking, waardoor je laat zien van hier staan we en we accepteren jullie bezetting niet. En uh, nou, daarom krijgen jullie deze aanslagen. Ja, en, en wat voor reactie mag je verwachten vanuit de regering als je naar het verleden kijkt? Nou eigenlijk is die reactie natuurlijk al afgegeven uh, door president Mitvedev. Uh, dat natuurlijk de, logisch de beveiliging op alle vliegvelden en andere centra uh, spoorwegen wordt verhoogd. Ja, dat, dat is nu hè, maar op, op lange termijn. Uh, op de iets langere termijn uh, mag je ook verwachten, als er inderdaad duidelijkheid over is dat het uit de Noord-Caucasus komt, uh, ja, dan zal dat toch gevolgen hebben voor uh, de situatie daar. In de zin van dat er meer troepen naartoe worden gestuurd. Dat de repressie daar uh, toeneemt. Uh, dat is het gebruikelijke patroon. Kent u het vliegveld door goed? Uh, goed, nou, ik land meestal op Chirumettenrol, maar ik heb één keer per ongeluk hier uh, geland, omdat ons vliegveld uh, of, of vliegtuig niet op uh, Chirumetje kon landen. Ja. Hoe kan het dan dat iemand met een bomgordel dat vliegveld zomaar op kan komen? Ja, uh, kijk, uh, je kan de beveiliging nog zo opvoeren. Kennelijk is het bij uh, Dommageerden we uh, in 2004 geconstateerd dat de beveiliging niet goed was. Dat hebben ze aangepast. Maar een 100% beveiliging, die heb je natuurlijk nooit. Ja. En dan melden de Veiligheidsdiensten nu al dat ze op zoek zijn naar drie mannen... die worden verdacht van betrokkenheid bij die aanslag. Dat is toch al erg snel. Of, of, of weten ze meestal wel wat er aan de hand is? Ja, dat verbaast me eigenlijk ook. Alsof het op, op een plankje klaar lag van uh, die aanslag gebeurde. Nou, dan zijn drie, die drie luiert. Uh, ja, dat kan ik ook niet plaatsen. Ga, gaan er dan wel alarmbellen bij u rinkelen dat er ja, misschien iets anders aan de hand is? Nou, zoveel heb ik er nog niet achter. Zal kijk, ik zie alleen maar het patroon van nou, bijna een jaar geleden ook in Moskou. Dit past daarin. Uh, je wil hè, als terreurorganisatie, als, als or separatistische organisatie... die af wil van, van het Kremlin, wil je natuurlijk Rusland treffen in het hart. Dus kom je in, uh, bij voorkeur in Moskou terecht. En ja. in, in, in die lijn past dit dus. En de feiten moeten nog steeds meer duidelijker worden. Ik dank u hartelijk, Ruslandkenner Marcel de Haas. Graag gedaan. Kunduz, dat moet de provincie worden waar Nederlandse politieopleiders en militairen naartoe gaan als het aan het kabinet ligt. Verslaggever Kees van Dam is vanmorgen aangekomen in die Afghaanse provincie. Kees, in wat voor omgeving ben jij terechtgekomen? Kan je dat eens beschrijven? Nou, ik kan je zeggen dat ik nu al een uh, uurtje of vijf uh, bij een uh, struilkacheltje zit in een uh, buitengewoon simpel hotel. Overigens het mooiste hotel uh, van de stad met uh, bewaking uh, voor de deur met uh, grote Kalashnikovs uh, om uh, eventuele uh, aanslagen... ...te voorkomen, want ja, als westerling loop je toch wel erg in de gaten. En hoewel deze stad dan Taliban-vrij zou zijn... ...zegt iedereen toch, uh, wees ontzettend voorzichtig, kom je hotel niet uit. Wees zelfs overdag erg uh, voorzichtig, draag afgaatse kleding. Blijf niet te lang staan, op één plek uh, verplaats je geregeld met de auto. Dat is ongeveer het, uh, het, het decor waar wij nu werken. Ja, dus dat is jouw eerste indruk van de veiligheid. Uh, echt veilig is het als het aan de mensen die jij spreekt ligt niet, dus... Nee, er is nogal uh, wat te doen. Hè. De afgelopen maanden zijn hier een aantal uh, aanslagen gepleegd. Echt uh, een grote bomaanslagen waarbij veel doden zijn gevallen. Uh, in dezelfde tijd uh, zijn de Amerikanen en de, en de Duitsers... die hier een belangrijke rol spelen binnen, binnen ISAF... Hè, binnen die internationale troepenmacht... die zijn samen met het Afghaanse leger in het offensief gegaan... om het westelijke gedeelte van de provincie Kunduz-Kariman uh, uh, vrij te maken. Dat zou... Uh, nu zo min of meer wel het geval zijn, sinds een week zo ongeveer, misschien zelfs twee weken. Uh, maar als wij dan vragen aan mensen die ons begeleiden, die je goed inzicht hebben in uh, waar je hier kunt uh, gaan staan... Uh, de vraag stellen, uh, kunnen we daar naartoe gaan om een reportage te maken? Dan zeggen ze, nee, uh, absoluut, daar niet naartoe. Ja, heb je in dat opzicht ook al mensen kunnen spreken over die eventuele Nederlandse bijdrage... waar hier in Den Haag zo uitgebreid over gesproken is? Ja, we zijn uh, vanmiddag uh, op visite geweest bij de bij de politiechef. Uh, Dat was de tweede man van de provinciale politie. Dat zijn uh, ja, toch wat andere politieagenten dan wij in in Nederlands hebben. Dit zijn toch mannen die uh, dicht tegen tegen de militairen aanzitten. Die worden. Uh, ingezet uh, op het moment dat het Afghaanse leger in samenwerking met, met de buitenlandse troepen een gebied hebben veroverd, worden deze mensen erachteraan gezet om daar controleposten en zo uh, uh, uh, neer te zetten en auto's te controleren en, en mensen te fouilleren, et cetera. Nou, deze commandant zegt: Ja, we willen natuurlijk heel graag dat die Nederlanders komen, want die hebben veel verstand van, van wapens, die weten heel veel van, van discipline. Hoe moet je een checkpoint inrichten? Hoe, hoe blijf je. Met elkaar communiceren bij zo'n checkpoint ook. Hoe moet je met, met, met, met, met fouilleren omgaan en zo? Er zijn heel veel dingen die we van de Nederlanders kunnen leren, zegt deze politiecommandant. Moet er onmiddellijk aan toevoegen dat je hier heel veel soorten politie hebt... dat je ook nog eens een keertje milities hebt... dat je ook nog eens allerlei uh, ja, uh, maffia-achtige bendes hebt, criminelen dus. Uh, als je daar de vraag uh, zou stellen, uh, willen jullie die Nederlanders zien komen... ja, die hebben misschien wel heel andere belang... en die hebben meer belang bij het houden van de situatie zoals die nu is. Kees van Dam bij de Straalkachel in Kunduz. Later natuurlijk op Radio 1 en ook bij het journaal. Meer verslagen van hem. Zometeen gaat we, gaan we praten over McDonald's. Dat bedrijf heeft een recordomzet. Verzamelaars Beb en Rob Goudriaan weten hoe dat komt. Allereerst krijgt u het laatste nieuws van de weg. Bij de ANWB zit Helene Geest. Het gaat de goede kant op op de weg. De meeste files de lossen snel op. Ook op de plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar waren bij Sloten lange tijd twee rijstroken dicht. Die zijn open en de file is nu nog 4 kilometer, maar los snel op. Dan uh, wordt er vanavond gewerkt aan de A28 tussen Assen en Vries. En daardoor is er daar kans op file. Er zijn daar rijstroken afgesloten. En ook bij de Vlakentunnel op de A58 is Rijkswaterstaat vanavond bezig. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goed nieuws, en dat is ook wel eens prettig. Goed nieuws over de Amerikaanse hamburger-gigant McDonald's. De omzet steeg afgelopen jaar naar recordhoogte. Ook in ons land heeft het bedrijf grote fans, zoals Beb en Rob Goudriaan. Zij sparen al jaren alles wat met dit bedrijf te maken heeft. Ik sta hier in een kamer in Soest van Beb en Rob Goudriaan. Dit is allemaal wat je bij de, de Happy Meal krijgt. De afgelopen hoeveel jaar? Nou, hoeveel jaar is het? Twaalf? Ja, en dat gaat vanaf een ufo hè, van het eerste speeltje... tot het laatste speeltje van deze week. Moet u dit wel eens afstoffen? Nou, het moet eigenlijk wel, ja. Maar ik ben niet zo'n poetsen, dus ik blaas af en toe. Hoeveel staat hier? Ongeveer vijfduizend figuurtjes. Vijfduizend figuurtjes staan hier. Goedendag. En die heeft u allemaal gekocht? Nee, ook gekregen. Ja, want dit is de afdeling... Eh, Happy Meal, dat zijn die speciale maaltijden voor de kinderen. Ja. En die worden zeg maar een beetje gelokt met een speeltje met een erbij. een speeltje, ja. Ja. ja. Sommige mensen vinden dat heel slecht dat McDonald's dat doet. Jawel, goed, maar de plaatselijke patatboer doet het ook. Ja. U heeft nog meer kamers hier in huis? Ja. ja. Nou, laten we eens zien. Hier hebben we alles staan wat geen Happy Meal is. Bekers, auto's, poppen, horloges. Glazen horlogsjes. en wekkers. Kijk. Dus overal waar een M op staat... Alles wat herkenbaar McDonald's is, past in onze verzameling. En nu struint dagelijks het internet af. Jazeker. En u gaat naar verzamelbeurzen. U zit op Koninginnedag natuurlijk ook vooraan op de ja, rommelbeurs. Absoluut. Op nou ja, rommel, ja, nou, oh, meestal wel. Oh, oh, sorry, ja. <laughs> ja. nee, meestal wel, ja. Maar daar, daar snuffelen ook de kleedjes af <coughs> van de kindertjes. Elke donderdag gaat u Elke er naartoe. Donderdag gaan wij er naartoe en dan uh, kopen we de nieuwste speeltjes. Sparen moet leuk zijn. Het uh, mag best iets kosten. Maar... Waarom doet u dit? Is zo gegroeid. Onze zoon is ooit begonnen met wat heb je figuurtjes te sparen. En toen zeiden wij: Zullen we dat maar weggooien, want dat is nu. Uh, word je er wat te groot voor? En toen hebben we het eigenlijk overgenomen. Ja. En nu heeft u een verzameling, een stuk of twintigduizend. Ik denk dat we aardig die kant op gaan. Wat zeggen uw kennissen ze nou van? Nou, uh, aan die Beb en Rob, daar zit een steekje aan los. Ja, wat meerdere steekjes, ja. Maar ze vinden het allemaal wel heel gezellig. En dan zeggen ze McDonald's en dan komen ze kijken. En dan zeggen ze: oh, leuk, leuk, leuk, leuk. Wanneer moet u verhuizen? Nou, het liefst zou ik in een museum gaan wonen. Dat lijkt me zo leuk. Dan heb ik allemaal ruimte om alles uit te stallen. Want het staat nu ook gedeeltelijk in doos want dat gewoon niet. Hier verderop is nog een heel ja. groot paleis waar ze... Ja. Nou... Nou, ja, daar nou, daar zouden nou, we wel een hoekje willen, willen hebben. Nou, Hans Steenbergen, Food Trend Watcher van het jaar. Zullen we het er maar op wagen? Even de McDrive in. Goedemiddag, welkom. Aan. Ik een Mag ik een Big Mac en een Quarter Pounder, please? Uh, Wil u we nu voor een losse burger? Nee, alleen loshaar. Dagelijks krijgt McDonald's 62 miljoen fans over de vloer. En de omzet vorig jaar was een record, 24 miljard. Waarom doet McDonald's het zo goed? Ik denk dat ze het goed doen omdat ze een geweldige marketing hebben. Dat het heel helder is wat ze verkopen. Dat het makkelijke calorieën zijn. Dat noemen we wel, want binnen no time heb jij je calorie intake op een dag. Met een Big Mac of een quarter pounder of wat dan ook. En het feit dat het niet zo gek duur is, dat dat de doorslag geeft. Maar McDonald's doet het in de crisistijd goed... terwijl de Burger King, de concurrent, die ziet de omzet dalen. Onvoorstelbaar, hè? Dat, dat is wel een geheim dan. Laten we zo zeggen, McDonald's wordt omarmd door het volk. Eigenlijk, hè? Want iedereen eet er. En het oordeel van foodcritici is toch van... ja, wat is dit voor eetbare substanties die we naar binnen werken... dat heeft niks met echt eten te maken. En we worden er hartstikke dik van. En we worden er dik van, we krijgen obesitas. Nou, maar ze hebben ook natuurlijk gezonde items aan het menu toegevoegd, zoals salades. Uh, en daar proberen ze in ieder geval toch wel hun verantwoordelijkheid te nemen. Eet smakelijk van mij. Maar... Eet smakelijk. Eigenlijk hou ik er helemaal niet van. Al die ketchup over mijn stuur. <laughs> Ongetwijfeld een auto van de zaak. Jeroen Schutijzer in gesprek met Food Trend Watcher Hans Steenbergen. De Belgen maken de balans op na de grote demonstratie van gisteren... toen ruim 30.000 mensen door de straten van Brussel trokken... om te protesteren tegen het uitblijven van een regering. En geloof het of niet, de partijen die die nieuwe regering moeten vormen... tonen zich weinig onder de indruk van die protesten. Elio Di Rupo, de leider van de Franstalige Socialisten... heeft het volste begrip voor de demonstranten. Maar... We moeten wel goed onthouden dat de beslissingen die we nu nemen definitief zijn. We hebben niet het recht ons te vergissen. Oui, ja, we willen een regering. Die roepen wil dus wel snelle regering, maar niet ongeacht welke regering. En ook niet tegen iedere prijs. Er is nu ook sprake van een economische regering, zegt de socialistenleider. Maar ik pas voor een asociaal beleid dat ons opnieuw neoliberale oplossingen probeert te verkopen. Dan gaat de bevolking voor een tweede keer betalen voor de bankencrisis. Daar ben ik tegen, zegt die Roepo, de belangrijkste onderhandelaar aan Franstalige kant. Die rechtse plannen waar hij bang voor is, die komen uit Vlaamse hoek. Van de nationalist Bart de Wever, de grote onderhandelaar aan Vlaamse kant. Zijn kiezers liepen gisteren niet mee in de demonstratie. Dus die betoging heeft wat de Wever betreft dan ook weinig veranderd. De betoging heeft in die zin veranderd dat we weten dat heel veel mensen denken dat het lang genoeg geduurd heeft. Wel, dat denken wij ook, ik zeg het nog eens: wij onderhandelen echt niet omdat we dat leuk vinden, omdat dat onze hobby is. Hè. Maar er gaat toch water bij de wijn moeten gedaan worden? Voor iedereen? Uh, denk ik al veel water bij de wijn gedaan. Het moet natuurlijk nog drinkbaar zijn. Ik kan het paard naar het water leiden, maar het is inderdaad waar, ik drink liever wijn. Er is een groot verschil tussen beide gemeenschappen. En dat verschil zie je ook aan de onderhandelingstafel over alle thema's die cruciaal zijn: de staatshervorming, het sociaal-economische, migratie, justitie. Dus zo gemakkelijk is het niet om dat allemaal op te lossen als die tegenstellingen zo groot zijn. De twee hoofdrolspelers zijn ook na zondag nog even onverzoenlijk. De Vlaamse Christendemocraten zitten min of meer tussen twee vuren in. Zij krijgen steeds de vraag of ze nog wel kunnen leven met de nationalistische koers van de nieuwe Vlaamse alliantie van de Wever. Die ze tot nog toe steeds trouw zijn gebleven. Ook de Christen-Democraten zijn na zondag niet plotseling van mening veranderd. Oh, ik had veel meer, veel meer volk verwacht. Er is zoveel publiciteit geweest in de media. Ik zeer weinig Vlamingen daar waren. Ik denk dat het niet zo zwaar gaat wegen. Johan Souwens, lid van het Vlaams parlement... mag graag benadrukken dat er vooral Franstaligen meeliepen gisteren. Met andere woorden, zijn eigen kiezers zijn het eens... met de harde Vlaamse koers die nu gevaren wordt. Ik denk dat het positief is dat er zoveel mensen zich betrokken voelen... bij de politieke impasse. Maar aan de andere kant, ik vond het nogal uh, Belgicistisch de perceptie. Het deed me een beetje te veel denken aan La Belgique à la papa... De pro belgië dus niet Vlaams genoeg... wuift een ander parlementslid de betekenis weg van de demonstratie. De kern van de zaak blijft... De spelers die het veld zijn opgestuurd... Ja, is natuurlijk in eerste instantie meneer Di Ropo en meneer De Wever. En, en die moeten dus hun korte broek aantrekken. Ik weet niet of dat een mooi zicht gaat zijn... maar die moeten dan wel het spel maken en, en, en zorgen dat het vooruit gaat. En dat doet het voorlopig niet. Er is vooralsnog geen zicht op een doorbraak. Ondanks de afkeurende woorden van de demonstranten. Het duurt te lang... Korte broek aan, dat is het advies. U hoort een verslag van correspondent Wessel de Jong. Voor het eerst in 15 jaar wordt er weer olie gewonnen in Schonebeek. Dat ligt in Trenthe. Aan het eind van de middag heeft minister Vragen van Economische Zaken en Innovatie de winning officieel gestart. Een bijdrage van Rienk Kamer. Met een concert op lege oliedrums en het opendraaien van een kraan is hier zojuist de oliewinning hervat. De verwachting is dat de komende 20 jaar zo'n 120 miljoen vaten olie uit de Drentse bodem komen. Een opsteken voor de minister van Economische Zaken. En niet alleen omdat de schatkist er beter van wordt. Nou, dit is een mooi moment, omdat uh, juist eigenlijk door het gebruik van, uh, van slimme uh, techniek... Uh, nieuwe methoden van, uh, van boren, horizontaal boren... Uh, hele uh, mooie pomptechniek, uh, dat men nu in staat is om weer olie uit, het, uit dit olieveld te halen. Eh, winst te maken met, met het eigenlijk de exporteren van die olie. Eh, terwijl dat 1995 eh, niet meer mogelijk leek. En nu door, door eigenlijk in te zetten op die slimme techniek... nu weer honderden miljoen, of honderden, meer dan 100 miljoen vaten olie... en dus honderden miljoen euro's verdiend kunnen worden. Maar die vaten olie, ongeveer 120 miljoen over 20 jaar... Dat wordt wereldwijd in anderhalve dag omhoog gehaald. Dus het stelt eigenlijk niet zoveel voor, toch? Um, uh, eigenlijk als je kijkt naar uh, de uh, stijgende olieprijzen... Uh, is uh, ieder uh, uh, vat olie wat je minder hoeft te importeren van, van verre landen... Is, uh, is meegenomen. We hebben energie uh, hebben we nodig. En dan zou het zonde zijn om eigenlijk uh, ja, uh, bodemschatten onder de grond te laten... terwijl je ze dan elders uh, moet importeren. Dit project kost honderden miljoenen. Wat levert het op? Het, uh, het levert een veelvoud op van, uh, van de investeringen. Uh, het feit dat uh, destijds in uh, 1995, rond 95, besloten is om de jaarknikkers te stoppen, was omdat het eigenlijk meer kostte dan de olie opleverde. En je ziet dus door die nieuwe techniek uh, dat het nu weer fors winst kan opleveren. Het hangt natuurlijk af van de ontwikkeling van, uh, van de olieprijs, maar het gaat in de komende periode gewoon om honderden miljoenen euro's die, uh, die op dat ...verdiend hiermee kunnen worden. En van de totale opbrengst gaat zo'n 60% naar, naar de schatkist. Dus u kunt zich voorstellen dat dat ook in tijden waar je, waar je moet bezuinigen... Om, ...om de overheidsfinanciën op orde te krijgen... ...om te zorgen dat je kinderen niet opgezadeld worden met de kosten... ...dat het mooi meegenomen is. Olientrente, dus het kost wat. Maar volgens de minister gaan we er dus ook aan verdienen. Bijdrage van Ringkamer. En daarmee zijn we bij het einde van dit NWS Radio Na half zeven kunt u gaan luisteren naar avondspits van WNL. Vanavond met Alex de Vries. Goedenavond, Alex. Waar gaan jullie het over hebben? Goedenavond, Lucelle, We gaan het over de wasbeschikking hebben. Die valt binnen een paar weken op de mat bij de huizenbezitters in Nederland. En daar moet je heel goed op letten, want de waarde van de huizen gaat omlaag. Dus ook misschien wel de wasbeschikking, ja of nee? We praten met de directeur van het grootste deurwaarders- en inkasselbedrijf in Nederland. Het is zijn Nering, maar maar toch pleit hij voor een nationale aanpak van de toenemende schuldenproblematiek. Philips deed het heel slecht vandaag op de beurs. Kreeg fikse klappen. Hoe komt dat? Hoe ziet de toekomst ervan uit? En we geven de luisteraar een gratis lobbycursus... met niemand minder dan oud-staatssecretaris Jack de Vries. Goed, wij zijn benieuwd. Dankjewel, Alex de Vries was dat. Zometeen na half zeven. U krijgt eerst het nieuws van Gert Kluk zometeen. Dag. De economie trekt weer aan. Uw bedrijf heeft weer volop kansen. U bent er klaar voor. Maar uw bank nog niet. Wat doet u? Praat eens met IFN Finance over uw mogelijkheden. Die gaan misschien wel verder dan u denkt. Maak vandaag nog een afspraak en kijk op pratenmetifn.nl. Kansen? Pak ze. Samen met IFN Finance. Voor Tegenlicht onderzoekt Rob Wijnberg, filosoof en hoofdredacteur van NRC Next, de wereld na Wikileaks. Wat zijn ook op de lange duur de voor's en tegens van een samenleving zonder geheimen? Vanavond in Tegenlicht, om vijf voor negen, op Nederland 2. Kansen? Pak ze. Kijk op IFN.nl en maak direct een afspraak. Soms merk je het pas na jaren. Maar na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Heeft u vragen over karakterverandering? Vraag de gratis informatie aan. Bel 070-302-4747 of ga naar hersenstichting.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Op de internationale luchthaven Domo bij Moskou... zijn bij een aanslag zeker 35 mensen omgekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. De aanslag werd gepleegd in de hal waar reizigers hun bagage ophalen. Nog niemand heeft zich verantwoordelijk verklaard. GroenLinks twijfelt nog steeds over een nieuwe missie in Afghanistan. de Sap zegt dat haar zorgen zijn gebaseerd... op vertrouwelijke stukken van de militaire inlichting- en veiligheidsdienst...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 De woningen zijn van werknemers van het bedrijf ChemiePak. Mogelijk heeft ChemiePak in strijd gehandeld met de vergunning. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Erwin Krol. Het is bijvoorbeeld vrijwel droog. Maar in de loop van de avond gaat het vanuit het noorden opnieuw regenen. Ik denk dat een groot deel van de nacht gewoon echt regenachtig weer is. Het wordt niet veel kouder dan een graad of drie. En aan zee blijft het waaien. Morgenochtend is regenachtig. In de loop van de ochtend wordt het in de noordelijke provincies geleidelijk aan droog. Morgenmiddag trekt die regen naar het zuiden weg. Ik denk wel dat de zuidelijke provincies nog vrij lang regen zullen hebben. In de rest van het land wordt het dus droog. In de noordelijke helft van het land breekt af en toe de zon even door. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. En het wordt ongeveer 6 graden. Woensdag trekt opnieuw een gebied met regen over Nederland. Dat zou misschien ook hier en daar wat natte sneeuw kunnen zijn... want de temperatuur ligt een gaatje lager dan wat we de afgelopen dagen gewend zijn. De donderdag en vrijdag is het droog, er zijn opklaringen. S'nachts gaat het 3-4 graden vriezen... maar vooralsnog lijkt dat een plaagstootje van de winter. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij Maastricht nog twee kilometer... Verder de van een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat levert een file op van 3 kilometer voor knopend Badhoeverdorp. En omdat veel mensen om zijn gereden... staat er ook file op de A9 van Amstelveen naar Diemen... voor knopend Diemen 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Alex de Vries. Pas op, de gemeente komt weer langs om het washandje op te houden... en een zware dag voor Nederlands trots Philips. Goedenavond en welkom bij WNL Live vanuit het pand van de Telegraaf. Overheden die moeten meer samenwerken met instanties... die te maken hebben met de schuldenproblematiek... zoals incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. En die oproep komt van Henk Keizer. Hij is directeur van incasso- en gerechtsdeurwaardersbedrijf GGN... Goedenavond, meneer Keijzer. Goedenavond. Wat moet de overheid dan concreet doen, volgens u? Op zoek gaan naar eh, samenwerking. Tegenstellingen weghalen. Ik vind dat in het proces van de schuldhulpverlening... er veel te veel partijen tegenover elkaar staan... waar ze veel verder samen op zouden kunnen trekken. Preventie is een woord dat niet alleen geldt op andere gebieden... maar ook zeker voor de, schulden, voor de schuldenproblematiek. Je kan aan de voorkant veel meer samen doen. Voorlichting geven op scholen. Aan, aan op de lagere scholen, maar vooral ook de middelbare scholen. Mm -hmm. In die leeftijdscategorie 14, 15, 16 jaar. Dat doet het jaar. niet buttig Nibut doet dat, maar dat, zij kunnen het niet alleen. Je kan niet alle scholen bezoeken vanuit het Nibut. Nee. Dus Nibut heeft als eerste echt gezegd: we gaan het aanpakken. Ik denk dat organisaties die in deze keten aan het werk zijn, allemaal daar een taak in hebben. We hebben allemaal de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat moeten we ook maar eens een keer samen gaan doen ja. en elkaar opzoeken. Maar laten we niet vergeten: de burger ook zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om de te maken. Als je de overeenkomst aangaat, als je iets koopt, mm -hmm. weet je ook dat je het betalen moet. En dat is ook waar wij voor staan. Zou het helpen als bedrijven u eerder inschakelen? Want nu komen ze bij u als het vaak al te laat is, hè? Ja. We hebben met uh, zeker met woningbouwcoöperaties uh, hebben we de ervaring dat hoe eerder in het traject je mensen confronteert met hun schuldsituatie, hoe beter of de problemen opgelost worden. En je ziet ook dat in die gevallen waarin we heel snel in het, uh, in het begin van de schuldsituatie ingrijpen, het niet meer leidt tot ontruimingen van woningen. Het gaat echt met tientallen. Het is ook minder sociale ellende. Ja, absoluut minder sociale ellende. Minder, dus het is aan de voorkant harder ingrijpen steviger ingrijpen, mensen goed confronteren met dat er een schuldsituatie is en dat levert verderop in het traject op dat ze veel minder in de, in de afgrond uh, wegglijden dan dat ze voor die tijd... Uh... Maar meneer Keizer, uh, hoe u het ook wint of keert, uh, u blijft de brenger van het slechte nieuws, he? dat, u blijft toch een beetje een rotbaan hebben, toch? ja, maar nou ja, ro, of het een rotbaan is en met alle gevolgen verdienen toch gewoon ja, ge ge vaak dat uh, klopt. maar uh, ik vind wel geweld als... aan te pas komt tegen uw uh, werknemers dat uh, dat wordt in ons we hebben het zien met ambulancepersoneel bij de politie bij de brandweer, maar dat zie je ook bij de deurwaarden die slechte de nieuws komt brengen neemt dat toe daar neemt de agressie ook toe uh, en, en, uh, dus dat is een maatschappelijk verschijnsel... dat uh, in mijn beleving niet alleen gericht is op die deurwaarders. Maar je kan deurwaarders daar wel weer mee trainen. In de opleiding wordt er veel aandacht aan besteed. Uh, maar ook daarna als deurwaarden. deurwaarders... de blijft agressie blijft. En dan moet je dan meer leren omgaan. Het is kennelijk een onderdeel van deze maatschappij nu. Dat je ja, waar, ja, accepteert u dat gewoon? Als onderdeel nee, van deze maatschappij? Ja, ja, um, of wij het accepteren, dat, dat, is, um, dat is misschien een, een lastiger item. Mm -hmm. Ik weet niet of, of als we het niet zouden accepteren, krijg je er wel mee te maken. Dus wat je moet doen, is in je organisatie, met je trainingen, je personeel trainen en hoe ze mensen te woord staan, hoe ze mensen aanschrijven. Maar ook trainen hoe je zelf geweld kunt gebruiken... of zelfverdediging nee, geen, dan? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee gaan niet in zelfverdediging. Zelfverdedigingstechnieken, daar hebben we geen trainingen voor, nee. Wij ja. proberen het echt uh, op te lossen met... Uh, op goede manier contacten te leggen. Nee, want dan, volgens mij, kom je in een geweldsescalatie uh, escalatie terecht... die je niet zou willen en ook niet zou moeten willen. Nee, uh, om deurwaarder te worden in Nederland... moet je een zware opleiding uh, doen. En wat er dus zo raar is, het hele voortraject, de incasso-traject... Uh, Elke lood kan een incassobedrijf beginnen in Nederland. Legt dat eens even uit. Hoe kan ja, dat? Ja, dat, dat is ook een, een doorn in ons oog. Uh, de deurwaarde die in incasso doet valt onder strenge wet en regelgeving. Dat weet iedereen die in dat deurwaardersvak zit. Het incassovak. Iedereen mag een incassobureau beginnen. Onze collega's bij de NVI die hebben al gezegd... incassobureaus moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat vinden wij ook. Daar moet echt strenge regelgeving voor komen... dat niet iedereen zomaar incassobureaus kan gaan opzetten... en daar dan incasso-provisies kan vragen die helemaal nergens op lijken. Dus. De wet heeft nu al iets geroepen over die incasso-provisie. Dat, ze dat gaan we wettelijk regelen. Ja. Er moet ook gewoon een kader komen waaraan je moet voldoen... voordat je een incasso bureau mag beginnen. En wat ons betreft ligt een lat bij de deurwaarde hoog. Nou, die lat mag dan ook Dus de, de Tweede Kamer moet aan de bak? De Tweede Kamer moet aan de bak en iets gaan regelen over dat wilde incasso-werk. Ja, laatste Absoluut. vraag, kort antwoord. De schuldenproblematiek de komende half jaar, neemt die toe of neemt die af? Ik denk dat 2011 voor heel veel mensen nog een heel slecht jaar gaat worden. En dus veel werk voor u? Wel veel werk voor ons, maar uh, ik weet niet of het. Het is voor ons niet goed. Het is gewoon slecht dat heel veel mensen niet kunnen betalen. Want er, het aantal schulden neemt alleen maar toe en de betaalbaarheid neemt alleen maar af. Dus het is slechte tijden voor iedereen die uh, in de schulden zit. Goed zo. Henk Keizer, directeur van Inkassel en gerecht GGN. Dank u wel voor uw komst in de studio. Graag gedaan is het tijd geworden voor de beurzen. De AX die daalde vandaag heel licht, nog 0,6% tot 360 punten. Tijd om te babbelen met Simon Wiersma van ING. Goedenavond, Simon. Goedenavond. Eh, voordat we naar de AX gaan kijken, eerst even de S&P 500. Hè, de lijst van 500 belangrijkste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Bijna 1 vijfde heeft nu kwartaalcijfers bekendgemaakt. En wat maak jij daaruit op? Nou, als je kijkt van die 60 bedrijven die tot nu toe uh, kwartaalcijfers hebben gepresenteerd over het vierde kwartaal van 2010, want daar praten we over... ...dan zien we dat 72% met meevallende wincijfers komt en 38% tegenvalt. En... Nou, belangrijk om te constateren is dat 75% van de bedrijven met, uh, met meevallende omzetcijfers komt. En uh, dat is een goed teken. Ja, en hoeveel komen er nog deze week met uh, kwartaalcijfers? Deze week komen nog 120 bedrijven uit de S&P 500 met, uh, met cijfers... Uh, en ook in Europa krijgen we een uh, heel aantal cijfers. Ja, en als je even naar de VS blijft kijken, de winstgroei daar... Um, komt uh, de bedrijven in de VS makkelijker uit de dip dan in de EU, denk je? Nou, dat zien we ook. Hè. Die winstcijfers die, die zijn er gewoon uh, wat beter tot nu toe dan, uh, dan in Europa. Dat heeft alles te maken met de economische groei in Amerika... die op dit moment gewoon wat hoger ligt, zeker als je over 2010 kijkt, dan, uh, dan in Europa. En dat heeft te maken met alle uh, beleidsmaatregelen die de overheid heeft genomen... om de, om de economie daar te stimuleren. Ja, en uh, in Europa dus te weinig... In Europa is dat uh, ja, te weinig, is dat minder. En dat heeft alles te maken met uh, de Europese schuldenproblematiek. Uh, en het beleid wat de ECB kan en wil voeren. Dan even de inkoopmanagersindex over januari. Die werd vandaag bekend. Um, zit daar wel goed nieuws in voor Europa, Simon? Ja, daar zit absoluut uh, goed nieuws in. We zien dat uh, zowel uh, de productiesector een, een stijgende tendens laat zien. Uh, maar ook de, de dienstverlenende sector. En dat is in het name heel belangrijk. Die dienstensector, dat is de grootste sector in Europa. En we kregen daar meevallende cijfers... Uh, uh, van te horen. En uh, waarom is dat belangrijk? Omdat die, uh, die dienstensector ertoe uh, gaat leiden dat er uh, straks meer banen gecreëerd gaan worden. Lijkt me heldere boodschap. Simon Wiersma van ING, dankjewel. En uh, van de hoofdfondsen op de HIX was Philips. Vandaag uh, ging het zwaarst onderuit. En ik praat daarover met analist Jos Versteeg van Theodor Gielissen. Philips, kenner bij Uitstek. Goedenavond, Jos. Goedenavond. Nou, het is vandaag veel nieuws geweest. Hè? Philips scoorde in het vierde kwartaal uh, eind vorig jaar een lagere winst dan verwacht. Uh, wat het aandeel flink drukte. Maar het werkelijke probleem lijkt toch de tegenvallende omzet groeien. Ben je dat met me eens? Ja, dat, daar ziet het wel naar uit inderdaad. Het was ook al het probleem van meneer Kleisterlee... die uh, nu voor het laatste de cijfers voorlichte. Uh, Philips is heel goed in kostenbesparen. Dat is allemaal goed gegaan. Maar mm -hmm. bij, het, bij de vorige periode van vijf jaar... was Philips ook al tegengevallen met de groei. En de afgelopen twee kwartalen is het ook uh, niet best, hoor, moet ik zeggen. We hadden verwacht dat dit kwartaal slecht zou zijn. Maar uh, een krimp van 4% op vergelijkbare basis... Uh, ja, dat had toch niemand verwacht. Ja, en welke divisies vielen uh, viel de verkopen vooral tegen? Ja, vooral bij de consumentendivisie, de oude consumentenelektronica. Dat was over een breed front slecht. Ze hadden wel gezegd dat tv's niet goed was, Ze mm -hmm. hadden het heel goed gedaan met de, de, de, de wereldkampioenschappen voetbal. Maar toen bleek dat er de, de, de winkels in hadden gekocht... en die hebben ze niet verkocht aan de, aan de klanten... Dus die kwamen weer, ja, die moesten fors afgeprijsd worden. En daar heeft Philips ook last van. Dus dat was een probleem. Maar daarnaast ook wel in Europa hoor, alle andere consumentenspullen. spullen. Dat, dat gaat van uh, Senseo tot scheerapparaten. Dat is ook gewoon zwak geweest. Ja, uh, Jos Philips Baas, Gerard Klijstler, je noemde net al even, die hield vandaag ook nog een flinke slag om de arm. Hij verwacht de consument ook de komende maanden nog de hand op de knip houdt. Zelfbescherming van onze to topman van Philips. Ja, ik denk het wel. En uh, misschien ook wel een beetje uh, netjes de bescherming van uh, zijn opvolger hè, in april, uh, Frans van Houten. Ja. Dat die niet met een, uh, met een zware erfenis opgezadeld wordt. Maar ik ben niet al te somber hoor, voor Philips. Want de consumentenelektronica, daar zijn de marges toch al uh, laag in die hele consumentensector. Ze zijn wel wat optimistischer bijvoorbeeld over verlichting en over healthcare. In healthcare hebben ze een hele gezonde orderportefeuille. Die is wel de afgelopen kwartalen wat minder geworden, hoort dat wel, maar op zich is die gewoon goed gevuld door de boek. En bij verlichting zie je dat bijvoorbeeld de architecten meer opdrachten krijgen. En dat wijst erop dat het met de bouwmarkt weer voorzichtig wat beter gaat. Goed zo, dankjewel voor het lichtpuntje nog voor Philips Jos Steeg van Theodor Gillissen. Binnenkort valt hij weer op de deur, maar de gemeentelijke belasting, de wasbelasting En u moet weer betalen natuurlijk, straks meer daarover. En hoe je minder kunt betalen, als je tenminste het slim doet. Dan de grote vraag in Den Haag. Gaan we wel of gaan we niet? En dan heb ik het natuurlijk over de politiemissie, de trainingsmissie naar Afghanistan. Alle partijen zijn verdeeld en deze week zoeken we contact met de kiezers. Om te beginnen in Bunschoten-Spakenburg, waar zo'n 30% van de kiezers op de ChristenUnie stemt. Dag meneer. Hallo. Um, als ik zeg koenders, wat zegt u dan? Wat? Als ik zeg koenders, wat zegt u dan? Nou, ja, geen idee. Ik weet niet wat het is. Moeten onze jongens wel of niet gaan? De politiemissie. Ah, Roger. Um... Nee. U moest er wel even over nadenken. Ja, dat klopt. Nee, ik... Uh, voor mij uh, hoeft dat niet. Kijk, we zitten in een crisis, tenminste, dat wordt overal geschreeuwd. En um, nou ja, nu gaat er weer uh, zoveel geld en zoveel uh, energie in een, in een missie waar we net uh, klaar mee zijn. Maar dat land, Afghanistan, zit met dunkt ook in een crisis. Ja, dat kan wel zo wezen, maar dan hadden we er moeten blijven. Ik vind, uh, laat ze maar gaan. Ik heb zelf een zoon gehad die er twee keer geweest is. En ik zie toch wel dat ze goed werk doen. Uw zoon heeft daar gezeten? Ja, die heeft er twee keer... Uh... In kan dan? In Oerenskamp, ja. In Kamp-Holland. Dus dat, uh, dat gedeelte. Met welk verhaal kwam hij thuis? Nou, dat mensen konden helpen. Bijvoorbeeld kinderen hebben ze geholpen aan schoenen, ze hebben scholen gebouwd. Moeten er nog meer slachtoffers vallen? Politiemissie, ondersteunen, trainen. Ja, maar ik geloof daar niet in. Hoeveel, hoeveel slachtoffers zijn er nu al gevallen? Ja, dat was een opbouwmissie. Dat ja. was militair getint. Ja, maar ik vind dat ze eigenlijk niet moeten gaan. Maar, wordt er dan gezegd, internationale uh, verantwoordelijkheid, solidariteit ook? Ja. Maar ja, zoveel slachtoffers gaan weer vallen. En dan denk ik, ja, is het dat nou wel waard? Is het nou wel waard? Ja, ja, ja, ik vind het wel, wel Want ik bedoel, ik, ik ben ex-militair. Maar als ik zie wat ze daar hebben gedaan en bereikt... wat ik hoor van ex-collega's ook... dan zou het zonde zijn als ze nu in één keer alles afbreken, Want dan heeft alles, is echt alles voor niks geweest. Maar ze hebben het al afgebroken. We zijn al weg uit Oerushkan. Ja, oké. Okay, maar dan wat ze nog kunnen voortzetten... Ik vond het ook jammer dat ze al weggingen. Maar wat ze nog kunnen voortzetten... Was nog kunnen oppakken met die politie, mag politietraining enzovoort. daar staat alsjeblieft, nog oppakken. Je hebt wel gehoord, natuurlijk de druppel op de gloeiende platen. Hè? U bent dan van de druppel. En, en als je die druppel niet geeft, dan komt er echt niks. Dan verbrandt die platen. Dus al gebeurt er maar zo'n klein beetje. Ik vind het niet. Ik vind het allemaal weggegooid geld. Dat is wel heel zuur, hè? Ja, maar daar ben ik ook heel zuur in. U bent heel zuur? Ja. Andries Nicolai, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Bunschoten-Spaakburg. ChristenUnie, over die partij wisten we altijd één ding zeker. Als er troepen moesten worden uitgezonden naar een of ander buitenland, de ChristenUnie stemde voor. En nu? Onzekerheid. Ja, dat klopt. Dat klopt. Als je kijkt naar de berichten van de laatste weken, dan wordt binnen de ChristenUnie wordt heel verschillend gedacht. Wat is er gebeurd binnen die partij? Nou, als je kijkt naar Afghanistan, is het natuurlijk toch wel zo... dat we daar heel veel jonge soldaten hebben verloren. 24? Ja, 24. Dus dat betekent dat je ook heel kritisch gaat kijken naar... in welke context moeten we doen, maar ook de schade die het ons op kan leveren. Die context is de context van een politiemissie? Ja. Met wij... voorstander? Ja, dat is een mooie. Ik ben nog heel sterk aan het wegen. Maar dat komt omdat je ook verschillende dingen hoort. En vanuit Afghanistan is het heel duidelijk van je moet komen. En vanuit de VN hoor je dat ook. Maar met name vanuit deskundigen die heel verschillende dingen zeggen. Dus dat, dat zijn deskundigen, maar politici die kunnen niet blijven wegen? Nee. Als ik gevoelsmatig kijk naar datgene wat de laatste dagen op ons afkomt... dan denk ik van, ik, ik neig naar nee. U bent de ChristenUnie-man in hart en nieren. En de ChristenUnie is een partij, daar laat de partij zichzelf ook op voorstaan... van de principes. Welke principes staan hier op het spel? Ja, dat is een goede vraag. Welke principes hier op het spel staan? Uh, met, met name ook... Uh, ik, ik, ben echt, ik vind het echt belangrijk, als wij Afghanistan kunnen helpen... en uh, een stukje recht kunnen brengen daar, dat zou heel mooi zijn. Ik voel een maar aankomen. Maar het moet dan wel kunnen, zeg maar. En het moet ook iets opleveren. En daar ben ik nog niet van overtuigd. Ja, ik denk dat het goed is voor Afghanistan... maar of het uh, het doel bereikt wat ze voor ogen hebben, is, is de vraag. Heb je het ah, daar ja. ook over, tijdens het avondeten, mevrouw? Ja, cool. <laughs> nou, zorg eens eerder. <laughs> ochtends leeft Kunduz. Als we onze ja. krant krijgen, ja. Nou, de ChristenUnie, dat staat het dichtst bij mijn geloof. Dus uh, ik denk dat ik uh, daarom ChristenUnie kies. Wat is uw geloof? Dat is gereformeerd. En gelooft u dat we moeten gaan? Ik geloof dat we moeten gaan, ja. Bent u ChristenUnie-aanhanger? Ja. ja. wel. Zegt u met een grote glimlach. Ja. Want dat is maar wat fijn. Ja. En nou is die partij van u verdeeld. Oh, komt dat? Afghanistan. Oh ja. Daar ben ik ook niet zo voor. Ik vind het zo corrupt daar, hoor. Maar het gaat om politietrainers. Ja, maar de politie daar is heel corrupt. Dus daar moeten we snel wat aan doen. Ja. Dus moeten we wel gaan. Nee, moet je niet gaan. Ja, dan blijven ze corrupt. Ja. Ja, ik weet het niet, hoor. Ik vind geld voor spillerij. Ja, maar alles kost geld. Ja, dat weet ik wel, maar ik vind het echt En schaam. u bent van de ChristenUnie, christelijke solidariteit, mensen helpen, de zwakste in de samenleving. Me dunkt, we hebben het hierover, de zwakste daar in Afghanistan. Ja, dat is zo. Maar... Uh... U twijfelt, hè? Ik twijfel, ja. De partij ook? Ja. Jij ja, hoort een verslag van onze verslaggever Wierhemmer. Ja, Van Bunschoten grote naar Den Haag. Hoe kunt u uw eigen politieke agenda beheren? Dat zo bij WNL op Radio 1. Eerst de wos Elk jaar valt die weer op de deurmat. De gemeentelijke belasting op panden. Het is een vaak niet al te prettige zekerheid voor huizenbezitters. Reden om goed voorbereid te zijn, ook dit jaar. En Bert Bongers, belastingadviseur en expert op het gebied van de waardering onroerende zaken... want zo heet het voluit, die gaat u daarbij helpen. Goedenavond Bert. Goedenavond. De huizenprijzen prijzen die zijn gedaald met enkele procenten. Dus de WOS ook, zou je zeggen. Klopt dat? De uh, meeste Boswaarden zal ook wel dalen. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Een lichtpuntje voor huizenbezitters. Uh, kunnen we juichen? Eindelijk goed nieuws. Nou, ik denk dat het uh, weinig uitmaakt qua aanslag OZB, die weer van de Bos wordt afgeleid. Omdat uh, hoogstwaarschijnlijk de meeste gemeentes uh, de tarieven zullen verhogen. De onroerende zaakbelasting. Ja, de roenzaakbelasting, zaakbelasting. Om toch hetzelfde binnen te krijgen. Want vooral nu Den Haag wat gaat bezuinigen richting gemeentes ook. Ja, gemeentes die excelleren niet zelf in het bezuinigen. Dus die zullen tarieven wel verhogen, nou, dan vond, dat maak, Ja, dan maak je niet alleen mij, maar ook een heleboel luisteraars behoorlijk pessimistisch. Denk je eindelijk de huizen dalen in waarde, eindelijk die los omlaag. Is toch de OZB weer de grote melkkoe? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. En daarom uh, des te meer aandacht voor uh, de, de woning van jezelf, de individuele uh, WOZ-beschikking, kijken of die wel klopt. Want uh, ja, ik heb wat onderzoek gedaan en uh, uit, de, uit de stukken blijkt toch wel dat in heel veel gevallen de gemeenten er ook, ook maar een slag naar slaan, hoor, naar die boswaardes. Ja, je zou het uh, natte vingerwerk kunnen noemen, maar in ieder geval productiewerk, hè. ze doen vaak maar wat. Hoe kun je als huizenbezitter uh, zorgen dat, uh, dat, ze minder, uh, dat je minder belasting betaalt? nou eigenlijk heel simpel om uh, die, die WOZ beschikking goed te controleren. Dus kijken of, uh, of je het eens bent met alles wat, uh, wat op je WOS beschikking staat. Dat zijn hele simpele dingen als inhoud en oppervlakte en, uh, en uh, kijken of, uh, of het adres en de vierkante meters en dergelijke klopt. Maar ga ook eens bij je, bij je buurman langs om te kijken of die, uh, als die tenminste een vergelijkbare woning heeft, maar vaak is dat uh, binnen straten en buurten wel, of die een, uh, een WOZ waarde heeft die ongeveer vergelijkbaar is. Ja maar Bert, er is ook hier waaruit een heleboel waarden de verminderende factoren, de factoren naar voren komen. Hè? Ja, ook dat. Want het kan best zijn dat jouw uh, huis... Uh, ja, minder populair is dan een ander huis. Bijvoorbeeld vanwege slecht onderhoud. Of bijvoorbeeld vanwege een kleine tuin. Of uh, vochtoverlast. Of, uh, een vliegtuigbom in de tuin of. las ik ook. Hè? Sorry? Een vliegtuigbom in de tuin. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè, van die uh, projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar, dan gaat het echt om dingen met betrekking tot jouw woning. Maar kijk eens buitenshuis even. Ja, ik wou net zeggen, vergeet ook de buurt niet... Uh, met betrekking tot de ene buurt, die is de andere buurt niet. En uh, er kunnen ook uh, tal van dingen zijn uh, die er aan de hand zijn, die uh, de waarde van, jou, van jouw woning drukken, omdat die nou eenmaal overlast heeft. Noem ze eens kort, soms is dat op. Uh, bijvoorbeeld heel belangrijk is geluidsoverlast. Mm -hmm. Nou, denk maar gewoon aan een uh, lawaaiige fabriek, maar ook verkeer niet te vergeten. Treinen, vliegvelden, straten. Uh, de horeca, die, die veroorzaakt ook uh, flink geluidoverlast, vooral in het weekend. Rondhangende jongeren. Uh, daarnaast heb je ook stralingsoverlast tegenwoordig. Dan moet je denken aan die centmasten op, op daken voor uh, UMTS-masten. Uh, heeft de rechter ook van beslist dat dat. En ik las ook een 100-toilet, geloof ik. 100-toilet is er ook zo één Ja, niet echt een, een gigafactor die de waarde drukt, maar toch wel enige procenten. Uh, denk ook aan, aan stankoverlast. Die zult maar naast een fabriek wonen uh -huh. of naast een agrarisch bedrijf of naast een heel simpel ding als een cafetaria. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan schaduwoverlast. Grote bomen die je niet weg mag halen. Okay. Of windmolens. Dat soort dingen. Goed zo. Je hebt me verteld, als je bezwaar maakt, wordt het bezwaar vaak automatisch afgewezen met de standaardbrief. Niet bang zijn voor een beroep bij de rechter. Is ook jouw boodschap? Ja, absoluut. We zien okay. aan het aantal bezwaren dat je een hele goede kans hebt om te winnen. Dus als je sterk staat, Goedzo. gewoon naar de rechter toe. Bert Bongers, belastingadviseur. Dank je Oké, okay, graag gedaan. Hoe krijg je als bedrijf, politicus of gewoon als burger... jouw onderwerp op de agenda? In de media of zelfs in Den Haag? Daarover gaat het congres Issue vandaag in de Amstelveense Schouwburg. Onze verslaggever René Lambo was erbij en sprak met Maaike van Keep... organisator van het congres. Het is succesvol als je onderwerpen mensen speelt. Dat er uh, aandacht voor is en dat er mensen uh, daartoe uh, door geraakt worden... En um, er ook over praten met elkaar. En dat ze zeggen van, God dit is een onderwerp wat, wat mij na aan het hart ligt. Politici, zakenmensen, media-experts. Ze wisselen de hele middag al gretig kaartjes met elkaar uit. Is dat niet de eerste stap richting jouw onderwerp op de voorpagina? Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Uh, lobbywerk is uh, heel belangrijk om je issue goed op de kaart te krijgen. Dus van tevoren persoonlijk mensen benaderen... die ofwel partner, ofwel stakeholder, ofwel tegenstander kunnen zijn... zodat je samen ook dingen kunt doen. Uh, de NVVE die staat er eigenlijk onbekend dat ze altijd wel aandacht... Weten te vragen, hè? voor de standpunten, voor de nieuwtjes, voor de ontwikkelingen. Hoe doen jullie dat? Ja, door bewust te agenderen welk onderwerp we op welk moment naar buiten brengen, zodat het aansluit bij de actualiteit, maar ook dat wij in feite het nieuws sturen. Want een paar dagen geleden lazen we overal over de euthanasie-kliniek waar jullie over gesproken hadden. Hoe hebben jullie dat aangepakt om dat zo massaal in de media te krijgen? De levenszende Kliniek daar hebben we gewerkt door het onderzoek te doen. En voordat we met het onderzoek begonnen, merkten we al dat het een hot item was. Doordat uh, mensen daarboven op sprongen, de media daarboven op sprongen. Uh, nu het onderzoek afgerond is, konden we het naar buiten brengen. En vooral ook weer, omdat hierin ook weer lobbywerk heeft plaatsgevonden... Uh, konden we het ook op een heel genuanceerde manier naar buiten brengen... waarin we zowel kunnen laten zien dat er behoefte eraan groot is. Dus dat ook de, de uh, luisteraar zich ermee kan identificeren. Maar ook dat we dus uh, de, de partners, uh, de, de mensen om ons heen, uh, konden mobiliseren om inderdaad te laten zien van ja, dit, dit is iets wat misschien wel moet, waar we misschien wel uitvoering aan gaan geven. Ja, de expert op het gebied van de Haagse agenda en de media beïnvloeden is de spindokter van het land, oud CDA politicus Jack de Vries. Wat ze heel goed heeft gedaan, is wel om het krachtenveld in kaart te brengen. En waar zitten stakeholders of steunzenders om het wat eenvoudiger te zeggen, die mij kunnen helpen in deze discussie? En hebben we bekende Nederlanders die het verhaal kunnen vertellen in tv-programma's. Dus dat heeft ze, denk ik, heel goed en succesvol gedaan... want ze zijn er wel in geslaagd... dit lastige onderwerp weer op de publieke en politieke agenda te zetten. Maar u, u zegt de bekende Nederlands, Dat is natuurlijk heel makkelijk als je een, een, een 06'je hebt van iedereen... en je kent iedereen, maar als dat nou niet zo is... Ja, dan, dan moet je andere manieren zien te vinden. En uh, van belang is dat je het onderwerp begrijpelijk en duidelijk maakt... dat je een heldere en compacte kernboodschap hebt... En hier gaat het vandaag ook over uh, framing. En hoe kun je voorkomen dat je in het defensief zit... wat bij dit onderwerp natuurlijk heel makkelijk, uh, makkelijk kan. Um, en er zijn ook gewone Nederlanders, en dat verhaal heeft ze ook gebruikt... He, die meneer Heringa, die zijn verhaal wilde vertellen. Dus ook zonder de bekende Nederlander kun je... Mits het verhaal aanspreken. Het is zeker in onze mediacratie, waar beelden tot de verbeelding spreken, van beelden gebruik maken. Heeft u ooit eens iets in de aandacht gekregen of, of een, met een issue gedeeld waarvan u achteraf dacht: Nou, dat heb ik eigenlijk best wel heel goed gedaan? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, een frame uh, gehad in de campagne van 2006. Hè, over het feit dat de Partij van Arbeid niet consistent was en draaide in standpunten. Dat is inderdaad een frame gebleken wat heel lang is blijven bestaan. U weet als de beste. Ja, en tot zover avondspits. Straks op deze zender Kunststof, en daarin schrijver Rachel Fischer over haar boek in Zwarte Douw. En morgen vroeg ochtendspits natuurlijk, met daarin de onderwerpen in de hoorzitting met kardinaal Simonus over misbruik in de katholieke kerk. En morgenavond ben ik er gewoon weer avondspits. Wat WNL betreft, dus tot dan en fijne avond. Voor Wakker Nederland, omroep WNL. Dit is een situatie die ons bij elkaar zou moeten brengen om over een structurele oplossing te praten. Belangrijke en gewone mensen. Zijn die lessen dan nu vergeten of zitten we in een hele nieuwe situatie? Kijk, dit wil niemand. Over de zin en onzin van het leven. Het leven is zoveel dynamischer en veranderlijker geworden. We hebben met zoveel meer verschillende mensen in onze omgeving te maken. Wat betekent dit en waar komt dit vandaan? De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Het is heel makkelijk om dat te concluderen. Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio. Even. Het nieuws van alle kanten. Laat je uitnodigen door vele topwerkgevers bij jou in de buurt. Plaats nu je cv op nationalevacaturebank.nl. Ook de grootste banensite in jouw provincie. Met Hans. Ja, hoe Hans die is hier met Agenda. Met in die Agenda een grote rode streep naar ons bedrijfsuitje. Hé? Wat? Waarom? Dat we het bedrijfsuitje jammer genoeg niet met openstaande vorderingen kunnen betalen. Daarom. Oh. Elke ondernemer heeft wel eens te maken met onbetaalde rekeningen. Daarom biedt DAS ook incasso voor ondernemers. Kijk op das.nl slash antwoord. DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Al vanaf 299 euro selecteert u zelf de kandidaat uit meer dan 750.000 cv's. Ga snel naar nationalevacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland. Ik ben Kees Verharen. Als brandweerman ben ik soms lang bezig een kat uit een boom te redden. Maar als er een stal met duizenden kippen of varkens in brand staat, ben ik machteloos. In Nederlandse stallen zijn dieren zo slecht beschermd dat ze bij brand geen enkele kans hebben. Het is afschuwelijk dat ik alleen maar kan toekijken hoe ze omkomen in het vuur. Ik wil dat dieren een kans hebben bij brand. U toch ook? Teken dan de petitie op wakkerdier.nl worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur worldticketcenter.nl Lieve Elze, de landgoedwinkel draait echt super dankzij jouw enthousiasme voor de natuur Groetjes Harro Wat een leuke mail zeg Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl De Nationale Carrièrebeurs Het grootste carrière evenement van Nederland met de beste werkgevers Vrijdag 1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 De nationale carrièrebeurs 11 en 12 maart in de Amsterdam Rijn. Kijk op carrièrebeurs.nl. Dit is Radio 1.